Verkeer. Daar was Castro niet in de buurt. Dus een goede kans om zeep geholpen door Huntelaar. Dat had de 1-0 moeten zijn. Want die had hij de beste in kunnen koppen. En dat is hem nog niet gelukt. Dus leeft Heracles nog in de arena. Navratil schiet de bal via zijn tegenstander Christensen over de zijlijn. Duarte mag daar gooien ter hoogte van de middenlijn. Aan de linkerkant richting Montero gaat het. Duarte krijgt de bal weer terug. Denkt wat al te enthousiast dat hij daar neer is. Kan uitspelen op de vierkante centimeter. Dat lukt niet, maar houdt wel een ingooi over. Dezelfde plek als net. Alleen nu een metertje op de helft van Ajax. Dan zijn ze daar in ieder geval weer heel even geweest. Gladon laat de bal uh, min of meer lopen in de richting van Navratil. Die ook weer eens in de basis mag beginnen. Bij Raakless is pas de tweede keer in deze competitie. Hij krijgt weinig speeltijd. De Tsjechse contract loopt ook af. En uh, in eerste instantie is dat opgezegd. Maar er gaat nog wel met hem gepraat worden. Voorlopig heeft hij in ieder geval tegen Ajax in de basis gestaan. Het eerste kwartier zonder tegendoelpen te krijgen in de arena. De stand bij Real Madrid, Atletico Madrid is 0-0. Ik probeer het even spannend te maken, Gio. Het ging van 1,25 naar 1,11 naar 57 seconden. En. 47 seconden, Henri. Uh, 10 nou. kilometer nog te nou. rijden. En uh, ja, laten we het gewoon lekker spannend houden. Maar uh, ze werken op dit moment wel weer goed uh, samen. Dat hadden de Vlamingen wat eerder moeten doen. Ze hadden niet uh, Terpstra al het werk moeten doen. Daar uh, met name op de Carrefour de Larbre. En op die strook daarvoor. Uh, canfin sur pével Maar uh, ja, ze hebben dat nou eenmaal gedaan. En daardoor hebben ze uh, Sagan toch iets te ver laten weglopen. En ja, uh, 45 seconden, 46 seconden is het op dit moment nog. Overigens, uh, ik zei net dat uh, de man die daar in die groep... Daarachter zat namens Sunweb dat dat uh, Edward Teuns was. We hebben er nauwelijks zicht op, maar via de koersinfo krijgen we nu toch door dat het Mike Teunissen moet zijn. En dat betekent ook dat die Mike Teunissen, die dus al uh, in de ronde van Vlaanderen goed reed, die in dwars door Vlaanderen goed reed, dat hij weer met een geweldige koers bezig is. Want hij rijdt in de derde groep op, even kijken, 39 seconden van de groep met Nicky Terpstra op 1 minuut en 25 seconden van Peter Sagan. Hij zou daar in gezelschap rijden van Zdenek Stibach en Jens de Busseren. Geweldig, dus gedaan van Mike. Mike Teunissen, de tweede Nederlander, dus in koers achter Nicky Terpstra. Maar wij zijn natuurlijk benieuwd, gaat Terpstra erbij komen of niet? Ik vrees het ergste, want het verschil is nog steeds 46 seconden. 9,3 kilometer nog. Frank Wielaert, ajax Heracles, 16,5 minuten onderweg, nog altijd 0-0. Overigens de publieke belangstelling valt mij nog mee op zo'n mooie zondagmiddag... waarvoor Ajax niet meer zo gek van op het spel staat. En ze gewoon tegen Heracles spelen in eigen huis... is het nog best volgelopen in de arena. Hoekschop nu... Voor Ajax. verdient aan de linkerkant. Zieeg gaat er al naartoe. En een voorzichtig looppasje komt Scheunen ook die kant op. Om de korte corner mogelijk te maken. Maar uh, daar komt de Montero alvast een stokje voor steken. Dus zal het wel een lange worden. Twee armen de lucht in van Zieeg Om te kijken of deze hoekschop ook gevaarlijk kan worden. Strak getrapt richting de andere hoek van het strafschopgebied. Weer opnieuw ingebracht. Daardoor kluivert. Er alleen geen eindstation gevonden die Ajax ziet is. Dus wordt die bal weggewerkt. Taklia Figo in de middencirkel doet het helemaal terug. Richting Onana. Die staat halverwege de eigen helft daar al op te wachten. Tagliafico krijgt dan de bal weer terug. En via Weber wordt er dan weer opgebouwd. En staat Herakelens alweer keurig netjes opgesteld om problemen te voorkomen. Het gaat over de rechterkant van het veld. Met Christussen. Balletje diep richting Neres. Die had net een aardige aanname op de borst. En vervolgens omspeelde die Duarte. In één moeite en beweging door. Bal voorgegeven door Christussen. Weggekopt door Wuitens. Christensen pikt opnieuw op. En de licht zorgt dat die bal binnen de lijnen blijft. Onana komt daar ondersteunen. Maar dat hoeft niet, want Weber doet dat ook in de middencirkel. En dus kan eigenlijk gewoon rustig doorvoetballen. Door die ballen in de, achterlinie, in de achterste linie even rustig van rechts naar links te laten gaan. Uh, Kluivert, oh die krijgt even een kleine zwieper van Montero. Maar het mag door van uh, Nijhuis. Dus kan die bal de hoek in. Kluivert gaat ook de hoek in. Drosten erachteraan. Kijken of hier nog een leuke aanval uit voortkomt. Zie je dan? Zie je met een uh, voorzet. Nee, die komt er niet. Bal gaat niet over de zijlijn. Kluivert kan nog voorgeven. Nog duurt dat lang voordat die bal voorgegeven wordt. Er staan mensen genoeg in het strafschapgebied. Maar voorgeven, dat is er niet bij. Christensen dan. Schieten van 25 meter is er ook niet bij. Bal weggewerkt door Herakles. En dan uiteindelijk blijft het dus ook nu nog even 0-0. Ik wil niemand de hoop ontnemen Gio, maar wat als je dat gat dicht... dan rijd je alsnog met Sagan naar de streep, toch? Dat is het grote probleem, ja. dat, weet, uh, dat weten die anderen natuurlijk ook. Van Avermaat is natuurlijk ook rap, maar ja, ook die heeft aardig moeten werken... nu in die achtervolging uh, van Marcus Stuiven, Terpstra. Ze weten allemaal dat ze het afleggen tegen Sagan als het op een sprintje aankomt. Terpstra natuurlijk wel baanrenner geweest, nog steeds, hè, hij rijdt zesdaagse. Dan weet je dus dat je op de baan in ieder geval goed uit de voeten kan. Maar ja, een sprinter is het toch echt nooit geweest. Terpstra weet gewoon dat hij alleen moet aankomen. Komen, wil hij een grote koers winnen zoals hij dat vorige week op magistrale manier deed in de Ronde van Vlaanderen. Nee, het is echt... Peter, oh, daar hebben we weer bijna een zwieper. Hij dook door een kuil heen, Peter Sagan, tussen twee kasseien in. En dat is dus die strook in hem. Zo zagen we die Kuiper toen ook materiaalproblemen krijgen. Maar hier loopt het goed af en Delier was zo attent genoeg om die zwiep van Sagan te ontwijken. 51 seconden is het weer. Het loopt gewoon weer op Dus het aftellen. Ja, daar kunnen we mee stoppen. 7,1 kilo. Kilometer nog Terpstra, nu in het laatste wiel. Nee, het enige waarvoor die nog rijden, die vier man daar in de achtervolging. Van Avermaat Terpstra, van Mark en Stuyven is gewoon de derde plek. Over een minuut of vijf begint het Formule 1 vanuit Bahrein. En voor ons doet commentaar Hans van Lozenoord. Ja, en die wacht op de start. Zoals, uh, zoals half Nederland uh, en alle fans van Verstappen wachten op de start. Met uiteraard uh, de wetenschap dat Verstappen pas vanaf de vijftiende plaats mag vertrekken, omdat hij gespind is tijdens de kwalificatie gisteren, dat zal bekend zijn. Nog iemand die wat verder naar achter staat is Lewis Hamilton, de negende startplaats voor de wereldkampioen. Niet omdat hij gespind is, maar omdat hij, Mercedes van hem, een nieuwe versnellingsbak heeft gekregen. En dan word je teruggezet uh, na de kwalificatie. Zo is het nu eenmaal. Uh, helemaal vooraan, twee Ferrari's. Sebastian Vettel, winnaar van de eerste Grand Prix, nu op pole position. Naast hem Kimi Raikkonen, de Ferrari is dus vooraan. Daarachter valt er die Bottas, de teamgenoot van Hamilton... en Daniel Ricciardo, de teamgenoot van Verstappen. De start wordt verwacht over ongeveer vier minuten. De kan Peter al niet zo heel veel meer gebeuren, Gio. Tenzij die andere man hem verrast. Ja, tenzij Delier iets geks doet. Uh, het is een geweldige tijdrijder, dat hij weten kan we. Dus als die. En uh, Sagan kan lekker rijden. En ja. als Delier dan gewoon vol doorgaat. Ja, dan pakt Sagan hem zelfs niet meer uh, terug. Ook al heeft Delier natuurlijk. Ja, het beste is Raf, Hij heeft zoveel gewerkt. Zit de hele dag al in die kopgroep. Kopgroep die uh, redelijk vroeg in de wedstrijd uh, ontstond. Maar wat een uh, inhoud heeft deze man. Wat laat hij dat hier zien? Deze Zwitser. Die in ieder geval uh, een uh, mooie ereplaats gaat halen in Parijs, roubaix Wat laten we er verder maar eerlijk over zijn? Normaal gesproken. Wint Peter Sagan de sprint hier met twee vingers in de neus. Nog 6 kilometer, 55 seconden is het verschil met de achtervolgers... van Avermaat, Terpstra, Van Marken en Stuiven. Daarachter dus, 51 seconden weer achter dat kwartet... zit Stieba, Teunissen en de Busseren. Ik weet niet of ze meer mensen bij zich hebben. Daar zouden we dan zicht op moeten krijgen, maar dat krijgen we niet meer. Want alles focust zich natuurlijk op de kop van de wedstrijd... en op de eerste achtervolgers. Maar dat zou in ieder geval wel kunnen dat daar nog meer mensen bij zitten. En dan maar eens kijken van wie er dan zo meteen op die wielerbaan komt afstuiven voor die plekken. Maar dat zijn, ja, het zijn wel ereplekken natuurlijk... maar dan gaat het echt om plek nummer 7. Sagan op weg naar zijn eerste Parijs-Roubaix. Hij heeft de Ronde van Vlaanderen al een keer gewonnen. En nu dan Parijs-Roubaix. Ja, dat zou toch mooi zijn voor Peter Sagan... dat hij dat dan eindelijk doet. Het is niet de wedstrijd waarmee hij een enorme liefdesverhouding heeft... omdat hij zegt dat die stenen hem niet geweldig liggen. Maar één keer in het jaar wil hij dit wel doen. Vandaar dat hij vandaag op weg lijkt naar die geweldige overwinning. Naar het winnen van die kassei. Ajax, Herakles, bruisen dan een beetje, Frank? Nou ja, Ajax doet het niet zo slecht, hoor. Ik denk dat die uh, Castro al een keer of 6 zeven onder vuur hebben genomen. Niet met al te veel succes, want het staat nog altijd 0-0. Maar Neres heeft het al twee keer geprobeerd. De laatste die het probeerde was Kluivert. die schoot over. Maar uh, het was, uh, op zich doet Ajax het niet verkeerd... tegen uh, de verdedigende stellingen van Herakles... die steeds verder terug moeten, bijna tot op de doellijn aan het verdedigen zijn. En dan loopt het allemaal ternauwernood uh, goed af... En dus het is een kwestie van geduld voor Ajax op 1-0. komt. Daar komt het uiteindelijk op neer. En opletten op de counter dat je niet met 1-0 komt, Want dat kan ook zomaar gebeuren. Zover is het nog niet echt gekomen voor Herakles. Eén succesvolle counter nog niet gezien. Daar komt Ajax weer over de linkerkant van het veld. Met Kluivert, punt 16. Linkerkant naar binnen toe. Kijken of hij ruimte krijgt om te schieten. Nog een kapbewegingje, nog een en Dan wordt het al gauw één keer te veel. Breukers samen met Van Ooyen voorkomen dat hij daar wat gevaarlijks kan doen uiteindelijk. En Herakles schiet alweer die bal richting de middellijn over de zijlijn waar Weber gooit. En dan kan Ajax weer opnieuw gaan kijken of ze een goede aanval kunnen opbouwen. Over het algemeen gaat dat best prima over de rechterkant. Met Christensen die daar prima mee voetbalt. Ook al een paar keer opgedoken is op randjes. Strafschopgebied veel dieper speelt daar dan als Veldman als ze back speelt. Veel aanvallender durft te spelen daar in ieder geval. Maar Ajax is aan het breien. En dat doen ze een aantal keren succesvol. Maar nog niet doeltreffend. En dat is wel belangrijk in een wedstrijd als deze. 24 e minuut. 0-0 nog altijd. Het gaat richting de wielenbaan van Roubaix. Hoe ver is het nog, Gio? Nog 4,1 kilometer. Het is een beetje vaste prik. We weten dat de echte kasseistroken zijn geweest. Nu ze die passage bij hem voorbij zijn. En Dat we nog één kunststrook min of meer krijgen. Aangelegd hier vlak bij die wielobaan in Roubaix. Eigenlijk een soort erenstrook, een soort parkeerplek ook lijken. Of een wandelpad is het meer. Hier midden in Roubaix. Maar daar zullen ze dadelijk nog overheen moeten. Maar die stenen liggen er zo verschrikkelijk mooi bij. Daar zouden ze bij het Bos van Valère een voorbeeld aan kunnen nemen. De stratenmakers daar. Maar ja, aan de andere kant zou ook zonde zijn natuurlijk. Als de steentjes door te goed bij liggen. De voorsprong op de vier achtervolgers op Terpstra en Co is 56 seconden. En die hebben het uh, ja, hoofd al in de schoot gelegd. Die weten dat ze er niet meer bij gaan komen. 3,7 kilometer nog voor die twee koplopers. Op weg dus naar die wielerbaan in Roubaix. Nog vier kilometer. Sylvain Delier neemt gewoon weer over. Die heeft zijn werk zeker gedaan in deze poging met Peter Sagan. Hij zit de hele dag al in de vluchtgroep. Sagan is erbij gekomen. Heeft iedereen gelost behalve Sylvain Delier. En die Zwitser, die tijdrijder bij uitstek, zit nu ook alweer echt in een mooie houding. In de flyer houding. En de voorsprong is inmiddels alweer opgelopen na 1 minuut met nog 3,2 kilometer te rijden. De weg weer wat licht omhoog. En is Peter Sagan weer de man die aan de leiding rijdt. Die daar volle bak toch doorrijdt. En Delier eventjes recupererend in het wiel. Maar Delier weet ook dat hij in die sprint... dat hij normaal gesproken moet afleggen tegen Peter Sagan. Dat hij kansloos is. Maar wat zal hij blij zijn hier als hij die wielerbaan eenmaal oprijdt. En weet dat die voorsprong van één minuut op Terpstraat van Avermaat... van Marken en Stuiven nog steeds intact is. Want dan staat hij gewoon op het podium. Daar het bord met de drie kilometer. De, tijd of de afstandswaarneming op... TV en de werkelijke afstand lopen een beetje uiteen. Het scheelt een half kilometertje. Maar goed, die mannen daar die daar rijden kijken alleen maar naar de borden aan de kant. En die hebben dus de reële afstand. We zijn al op de weg in de richting van het stadion. Even verderop draaien ze dan die middenstrook op waar die kasseien liggen. En dan krijgen ze dan het laatste kasseienstrookje voor het stadion. zaken in de wedstrijd. Dilje en Sagan zijn de leiders. Op 1 minuut en 4 van Avermaat, Terpstra Van Mark en Stuiven. En daar weer achter op 1 minuut 50 van de kop van de wedstrijd Stiba, Teunissen en de Busseren. Sagan gaat nog even staan op de pedalen. Hij kan de eerste wereldkampioen, de eerste regerende wereldkampioen worden die ook Parijs-Roubaix wint. Bernard Rinault deed voor het laatst in 1981. En totaal zou het dan de zesde keer zijn dat de man in de regenboogtrui Parijs-Roubaix wint. Sagan kan dus in een illustre rijtje weer komen zoals hij dat al vele malen gedaan heeft. Drie keer wereldkampioen geworden, drie keer Gent Wevelham gewonnen, de Ronde van Vlaanderen al gewonnen. En nu gaat hij dan op weg naar die zegen op de wielerbaan bij Robert. Maar het is nog niet gespeeld, want Delier hangt nog aan het wiel. Strook nummer 1, de laatste kasseistrook die daar zo netjes is aangelegd. 300 meter lang, als een soort eerbetoon aan die renners. En Dillier de denkt, ach, weet je wat, ik neem nog gewoon even over. Ik ga gewoon op kop rijden, terwijl daar in de verte... het nieuwe velodroomlicht van Roubaix, de overdekte wielerbaan. Maar gelukkig, gelukkig, gelukkig finishen ze hier op die onoverdekte wielerbaan. Dat monumentale ja, gebouwwerk eigenlijk, dat lelijke ding eigenlijk. Ik wacht even totdat ze binnenkomen, want ze zijn er nog hoor. Eén bochtje door en dan nog een bochtje en dan komen ze hier de wielerbaan... En dan gaan ze zo meteen sprinten om de overwinning. Hier komt dan uh, Snedek Stibar, of wat zeg ik? Hier komt uh, Sylvain Dillier de bocht omgedraaid uh, met Peter Sagan in het wiel. U hoort het publiek op de achtergrond. We hebben inmiddels bijna zes uur gekoerst vandaag in een uh, ja, lastige, zware Parijs-Roubaix... waarin nogal wat te tumult uh, ontstond met nogal wat valpartijen. Maar uh, de grote favorieten die hebben zich toch in elk geval van voren gehandhaafd. Dillier en Sagan op kop. Dan zit daar achter Van Averma, Terpstra, Van Mark en Stuiven... Maar die hebben de baan nog niet in het zicht. Ik denk zelfs dat de heren zo meteen aan de laatste ronde beginnen. Voordat de andere mannen binnen zijn in het stadion. Want die zien we daar nog steeds niet. Julier kijkt als een pistier in de richting van Peter Sagan. Terwijl ze nu in de bocht rechts van mij zitten. Links van mij ligt de finish. Dus ze moeten nog drie kwart van de wiel op afleggen. Voordat uiteindelijk de winnaar van Parijs-Roubaix zit. Maar goed, ik zal het niet al te spannend maken. Want normaal gesproken, ja, hij grijnst al een beetje, Peter Sagan. Hij rijdt daar geconcentreerd in het wiel van Silva. Dilier blijft er voorlopig nog in zitten. Hij wil er geen lange sprint van maken. De laatste bocht zijn ze aanbegonnen. en dan moet Sagan toch een keer komen en dan komt hij ook inderdaad. Hij laat zich als een steen omlaag vallen en dan gaat hij sprinten op weg naar de overwinning in Parijs. Roubaix. Delier zit nog wel redelijk aan het wiel nemen. maar die is kansloos tegen Peter Sagan. Peter Sagan wint voor de eerste keer in zijn carrière Parijs-Roubaix. En wie komt er als eerste het stadion binnen? Bij de achtervolgers. Dat is toch mooi gedaan. Een blauw mannetje. Nicky Terpstra, de winnaar van de Ronde van Vlaanderen van vorige week. Die in ieder geval de derde plaats gaat pakken. Ik hoop dat ik het nog even kan afmaken. Ik hoop dat de Formule 1 in Bahrein nog even wacht. Want Terfstra komt hier over de streep en heeft dan nog één rondje af te leggen. En die anderen, die hebben zich dan toch door Terfstra aan de luren laten leggen. En dat vind ik wel gerechtigheid. Nicky Terfstra, de hardwerkendste man in die achtervolgende groep. Hij pakt in ieder geval de derde plek in parijs roubaix Nog een half rondje voor Nicky Terfstra. Die andere drie kijken naar elkaar, zoals ze dat eigenlijk de hele dag al hebben gedaan. Van Avermaat, Van, van Marken en Stuiven. Zij gunnen elkaar het licht in de ogen. Niet. Terpstra nu op weg. Niet naar de overwinning. Maar toch een prestatie om heel erg trots op te zijn. Hij won de Ronde van Vlaanderen. En nu wordt hij gewoon derde in Parijs-Roubaix. Achter Peter Sagan. En achter Sylvain Deliais. Jawel, hij gaat nog even met zijn handje omhoog. Hij zwaait. Nicky Terpstra, derde in deze koers. Maar Peter Sagan is de grote man van vandaag. En snel door naar Bahrein, Want daar is het begonnen. Hans van Lozenoort. Ja, het is zelfs meer dan begonnen. Max Verstappen, hij staat buiten de baan. Wat is er gebeurd? De Nederlander maakte een bliksemstart. Hij ging als een raket naar voren door het veld. Vanaf de 15e plaats er lag op een gegeven moment 11e. Kwam toen in de buurt van wereldkampioen Lewis Hamilton. En toen, toen was er een touché. Max raakte Hamilton. Althans, de auto's raakten elkaar. Met als gevolg dat Verstappen een lekke band kreeg. Nu staat hij naast de baan. Hij klimt uit zijn bolide. Wat een ramp voor hem. Dubbele pech in de Grand Prix van Bahrein. Eerst gisteren tijdens de kwalificatie en nu ook al in de race. Hij kijkt nog even om, heeft zijn helm op en loopt terug. Pech dus voor Max Verstappen. En ja, eh, nog een probleem ook voor eh, zijn teamgenoot eh, Dan, eh, Daniel Ricciardo zien we voor Verstappen en voor Ricciardo. Dus beide hebben een probleem. Het is Ricciardo die stilstaat. En Verstappen die nog probeert door te rijden. Aan kop van het veld. De Ferrari van Vettel. Daarachter Bottas. En daar achter Raikkonen. We zien nog even het touché tussen Verstappen en tussen Hamilton. Die komt nog even keurig netjes in een slow motion terug. Maar het ziet ernaar nou uit dat Verstappen toch kan doorrijden. Uh, bij het team grote ongerustheid, Maar ook Ricciardo zijn teamgenoot heeft een probleem gehad. We gaan zo kijken hoe zich dat verder ontspint hier op een circuit bij Bahrein? Nou, Jan, zeg het maar. Jan Lammers in de studio duidt dit eens eventjes voor ons. Ja, nou, hij deed eigenlijk een prima uh, raceongeluk, dat om te beginnen. Hè. Dus eigenlijk geen schuldvraag bij GV2. Geen uh, zowel verstappen deed gewoon een mooie inhaalbeweging... En Hamilton die, die probeerde die positie vast te houden. Maar ja, alle twee nemen daar natuurlijk een beetje een risico. De een in en de ander in verdedigend opzicht. Maar je ziet de linkerachterkant van, van, van, van Max Verstappen... die tikte net eventjes het rechtervoorwiel. Dus niet de vleugel van, van, van, uh, Hamilton. van Hamilton aan. Dus, dus uh, dat is heel jammer. Maar hij probeert terug te komen naar de pits. Er is een virtual safety car. Dus wat dat betreft verliest hij minder afstand dan normaal gesproken het geval is. Dus wie weet. Maar uh, in feite is hij natuurlijk kansloos. En tegelijkertijd gebeurde er iets ongeveer met Ricciardo. Wat was dat dan? Dat uh, heb ik even gemist. Maar ik denk ja. dat dat een technisch probleem is geweest. Is We hebben bij uit, Red Bull dit ja. weekend uh, toch de nodige uh, motorenproblemen gehad. En als je dan ziet dat uh, Gasly inmiddels met de Toro Rosso en de Honda motor op een vierde plaats ligt. Ja. Dan is dat, dat natuurlijk komt. een aardig. Voorboden dat uh, Red Bull steeds meer belangstelling zal gaan krijgen voor die hondermotor voor volgend jaar. Ja, ja. Hans, is het jou inmiddels duidelijk? Ja hoor, het is, het is volkomen duidelijk. Ricciardo, die ligt volledig uit de wedstrijd. Uh, die, is, die wordt hier ook als opgave gemeld door de computer. Maar ondertussen is Max Verstappen binnengekomen. Heeft dus met die lekke band, heeft de pits weten te bereiken. Een razendsnelle pitstop is er geweest. En hij gaat nu in de aanval. Hij gaat nu in de achtervolging, moet ik zeggen. Op ja, misschien wel een puntje, misschien wel twee puntjes. Je weet het nooit. Hij zal er alles aan doen om de schade zoveel mogelijk te beperken bij deze Grand Prima. Maar het goede nieuws is dus dat Max Verstappen er niet uit ligt, maar weer in de wedstrijd zit. Goed, gaan we even kijken in de arena. Zijn een tijdje weg geweest. Ajax, Heracles, Frank. 34e minuut, staat nog altijd 0-0. En Ajax heeft wel degelijk de mogelijkheden gehad om te scoren. Overigens heeft Heracles die intussen ook gehad. Q was de eerste echte counter van Herakles was hij het eindstation. Half ja, op de rand van het strafschopgebied kon hij uithalen... op aangeven van Navratil. Dat was niet een heel vlekkeloos uitgespeelde counter. En de bal kwam ook een beetje achter Kuwas. Hij wilde hem snel schieten. En misschien wel een beetje te snel schieten. Schoot hoog over de goal van Onana heen. En daarna was er nog een aardige mogelijkheid voor Gladon. Die had alleen te veel tijd nodig om uiteindelijk te schieten... of een ploeggenoot te bereiken. Waardoor die aanval uiteindelijk strandde. Nu is Herakles weer een aanval met Kuwas. Randje strafschopgebied. Weber moet uitkijken met een slijming, Dit keurig op de bal. Want hij heeft inmiddels een gele kaart te pakken. Overigens gele kaarten zijn wel een dingetje bij Ajax. Maar dat was eigenlijk voor dit weekend vooral een dingetje. Want toen ging iedereen er nog vanuit. Misschien verliest PSV, PSV wel van AZ. En dan wordt die wedstrijd volgende week eh, PSV-Ajax wel heel erg belangrijk. En er zijn nogal wat jongens bij Ajax die op scherp staan. Huntelaar bijvoorbeeld, Sier van de Beek, Takbia Figo, De Licht. Allemaal op scherp. Maar ja, met de huidige situatie kun je je afvragen hoe belangrijk is dat eigenlijk. Onana, een snelle spellervatting met een doeltrap. Zo richting Zieheg. Heel veel ruimte voor Christus om door te lopen. Er is ook niemand die hem direct gaat aanpakken. Van Ooyen is een beetje in de buurt, maar doet niet echt wat. is aangespeeld. En dan zie je gevonden aan de rechterkant van het veld. Neres, balletje even in de achteruit naar de licht. Dan weer naar de buitenkant. Maar Zieheg moet dan de voorzet gaan geven met zijn linker. Maar doet dat niet in eerste instantie. Even huntelaar zoeken. Ik kreeg ook een goede kans voor Ajax om de score te. Openen. Meer dan één inmiddels. Stuk of drie heeft hij er al gehad. Allemaal nog niet gemaakt. De laatste was ook een van de moeilijkste. Daar komen ze. Het was door het midden. Neeres. Balletje. Oh, bijna bij Huntelaar. Het kan nog altijd. Christussen schieten. Op de paal. Dat is de tweede keer dat Ajax de paal raakt. Nog een schot. Taklia Figo. Bal halfweg gewerkt door Drosten. Christussen dan. En dan uiteindelijk, nee, dacht ik even dat Iraklis ging uitverdedigen. Nog een bal tussen de palen. Deze van Ziyech maar makkelijke vangbal van Castro. Nou, zo dichtbij is Ajax nog niet geweest. Bal op de paal, maar het is nog altijd 0-0. Inmiddels ook aan de gang. De tweede manche van de MXGP in Italië. Sebastian Timmerman. In uh, Trentino wordt nu 12 minuten gereden in uh, de tweede manche. En Jeffrey Herlings ligt op kop. Hij was niet als beste weg in de tweede manche. In tegenstelling tot in de eerste reeks. Uh, de kopstart was namelijk voor Antonio Cairoli. In de eerste mars slechts vierde wet. Maar na een minuut of vier zet Jeffrey Herlings de motor voorbij de machine van zijn Italiaanse concurrenten nummers 1 en 2 in de stand om de wereldtitel. In die volgorde Herlings voor Cairoli. Op dit moment ook op de baan. Maar het verschil is klein. Want Cairoli volgt op slechts achttiende van een seconde van Jeffrey Herlings. De strijd om de derde plaats is de andere Nederlander bij betrokken. Namelijk Glenn Koldenhoff. Die rijdt vlak achter Clément Dessal en vecht met de Bellarmine. Om die derde plek, maar dat gebeurt al wel op ruim 10 seconden van Herlings. Herlings versus Cairoli 17,5 minuut, plus twee ronden nog te rijden in de tweede match bij de grote prijs van Trentino. En het is een mooi duel tussen de twee beste motocrossers die er op dit moment zijn. Formule 1, Hans. Ja, en nu is het spel helemaal voorbij voor Red Bull, want na Ricciardo is nu ook Max Verstappen uit de strijd. Ja, De regie bleef een beetje schakelen tussen die Red Bull auto's. Maar nu de laatste keer hadden we duidelijk Max Verstappen in beeld. Hij heeft de auto uh, aan de zijkant van het circuit geparkeerd. Niet gecrasht, maar er zal ongetwijfeld iets kapot zijn gegaan. Uh, iedereen stormt nu langs de Nederlander die uit de auto is geklommen. En dat allemaal op het moment dat hij bezig was om aan een inhaalrace te beginnen. Een inhaalrace die wel is ingezet door Lewis Hamilton. Want Hamilton is opgeklommen ondertussen naar de vijfde plaats. Hij passeerde net in één beweging. Hulkenberg, Alonso en Ocon. Een fantastische inhaalactie van de wereldkampioen. En we zien ondertussen ook dat Daniel Ricciardo achter in het rennenskwartier uh, terug uh, wandelt naar de pitch. Dus uh, die is verder ongedeerd. Daar hebben we geen verdere informatie over uit de wedstrijd. evenals Max Verstappen, dan gaan we terug naar de leiding van de race. Die is nog steeds in handen van Sebastian Vettel met de Ferrari. Ja, Jan Lammers, wat een nachtmerriescenario voor Red Bull is dit. Ja, dat is echt... Uh, dan kun je je voorstellen hoe die boordradio natuurlijk overbelast wordt. Want uh, in, in een korte moment heb je Verstappen en Ricciardo tegelijkertijd uh, op je radio, maar... Uh, ja, echt uh, zo'n race, dat, dat als het niet je weekend is... Ja, dan doe je er ook helemaal weinig aan. Jammer, want uh, Max was goed onderweg. Misschien met een fractie meer geduld, dat hij meer kunnen bereiken. Maar ja, dat zijn altijd uh, wijsneuzen zo ik. Ja, die, uh, ja nou achteraf goed, natuurlijk precies daar ben je beter. ook voor. Kon je iets opmaken uit die laatste beelden die we zagen van Verstappen? Nee, de conclusie is eigenlijk gewoon simpel... dat uh, zo'n zo band die loshangt, die, die, die brengt natuurlijk schade aan. Ja. En uh, dat uh, vaak als je aan die onderbodem van die auto... Uh, gewoon schade aanbrengt, dat die loshangt hangt... Of kapot is of wat dan ook, dan is een auto eigenlijk gelijk niet meer te sturen. Dus dat verwacht ik dat het is. Maar het kan ook zijn dat het sensoren of elektronica beschadigd heeft. Maar zo'n loslopende flap rubber van die lekke band kan veel schade aanrichten. Ja, de volgende wedstrijd zo dadelijk natuurlijk. Die is dan maxloos, maar wie weet wordt het nog ontzettend spannend daar. Real Madrid tegen Atletico Madrid is bezig in de tweede helft. Richard van der Made. En is 1-0 geworden. Wie anders dan Cristiano Ronaldo heeft hem gemaakt in minuut 53. Een schitterend doelpunt. Voorzet vanaf de lichte linkerkant van Beel. En dan met een volley in de lange hoek binnengeschoten door Ronaldo. Lucas. Hernandez was hem helemaal kwijt. Maakte even zo'n schijnbeweging. Koospositie en schiet die bal dan in de lange hoek. O'Blak geen enkele kans. Vijftiende tegengoalpas voor uh, Blak bij Atletico Madrid uh, dit seizoen. En het is voor Ronaldo zijn zevende doelpunt op rij. Wat is hij in een geweldige vorm op dit moment. Zoals zo vaak in uh, de maanden maart, april. Op een moment dat het uh, echt gaat om het verdelen van de prijzen. Nu misschien in de omschakeling bij de 1-0 voorsprong. Dus voor Real Madrid komt Atletico. ...vooruit via Griezmann en Koken, Maar die speelt niet goed. Hij leidt veel balverlies. Kan zich dan toch herstellen. Nou, ook een foutje van Asensio. Maar daar is Vasquez in de rug van Koken En zo heeft Real de bal weer helemaal terug. En is het via Asensio middenlijn oversteken... Sal staat daar niet helemaal goed. Dan is het Beel weer met een voorzet richting Ronaldo. Maar nu achter de Portugees dan is het gevaar nog niet geweken. Want nu over de rechterkant met Vasquez. Paast de bal terug naar Asensio. En die schiet dan op het lichaam van Parti En zo is het na 56 minuten dus in een heerlijk gevecht. Real Madrid duidelijk beter. 1-0 geworden. Doelpunt Cristiano Ronaldo. Ja, en nog in de eerste helft ajax Heracles. Frank. Hey, 41ste minuut. Nog altijd 0-0. Ik vind eigenlijk dat Ajax prima speelt. Maar de truc is nou net dat je die kansen die je krijgt. dat je er in ieder geval een paar inschiet. Ajax heeft genoeg kansen gehad om dat te doen. Maar het is dus nog niet gelukt. En Herakles met kunst en vliegwerk blijven ze overeind. Maar uh, dat is echt. Uh... Een soort klein godswondertje aan het worden dat het bij rusten 0-0 staat. Dat hoeft niet per se het geval te zijn, want er is nog 4 minuten officiële speeltijd. Onderbrekingen zijn er nauwelijks geweest. Überhaupt nauwelijks vrije trappen in dit, dit duel. Duarte nu voor Heracles even in balbezit. Ruimte voor Van Ooyen om het spel te gaan verdelen. Breukers vraagt bij de achterlijn. Pas is onzorgvuldig, dus kan Onana staat. snel een doeltrap nemen. Doet hij ook snel. Maar uh, uh, voorlopig moet Ajax weer van achteruit opnieuw gaan opbouwen. En Ajax, ja, kansen zat gehad. Nou, dat doelpunt nog. Peter Sagan van Parijs-Roubaix. Niki Terpstra werd derde. Wat heb je verder gezien aan ereplaatsen en mooie plaatsen? Magie. Ja, de rangen en standen altijd aardig naast de koers. Want er druppelen natuurlijk nog steeds renners binnen. Want dit is echt een van die weinige wedstrijden... waarin iedereen eigenlijk wel wil uitrijden. Ook al kom je buiten tijd binnen... wil je nog binnenkomen in dit legendarische wielerstadion. Op de vierde plek dus achter Peter Sagan... Sylvain Delier en Niki Terpstra. Greg van Avermaat. Dan hebben we Jasper Stuyven, Sepp van Marken. Niels Polit is de eerste man van het achtervolg volgende pelotonnetje voor Taylor Finney, Zdenek Stiebar en Jens de Busseren. Dan hebben we de eerste tien gehad. De beste Nederlander na Nicky Terpstra is Mike Teunissen. Die eindigt op de elfde plek. En dan ook nog wel, die hebben het een beetje over het hoofd gezien... Dylan van Baarle op de achttiende plek. Zat in ieder geval ook bij die eerste grote groep die er achteraan kwam. In ieder geval dus een knappe derde plaats voor Nicky Terpstra. Maar ja, dat valt allemaal in het niet, valt allemaal in de schaduw... bij die geweldige overwinning van Peter Sagan, de wereldkampioen... die ook Parijs-Roubaix wint. Zometeen de vervolg van Formule 1, motocross, Ajax Heracles en Real tegen Atletico. Na de ster nieuws en ster tot zo. NTO Radio 1. 24 uur per dag, bordevol de mooiste gesprekken, debatten en reportages. Maar je zou maar net niet op dat moment kunnen luisteren naar je favoriete programma.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 Vanavond in Over de Rug van de Andes reist Stef Bimans langs de Magdalena-rivier in Colombia. En hij is zo belangrijk voor dit land... dat hij de moeder van Colombia genoemd wordt. Een vloeiende bron van voedsel, cultuur en handel. Vanavond kwart over acht, VPRO-NPO 2, Over de Rug van de Andes. NPO Radio 1. Met Henry Schut en Hugo Borst. Het is half zes, nog heel veel topsport. De komende anderhalf uur eerst het journaal met World Megis. De Amerikaanse president Trump vindt dat Syrië een hoge prijs moet betalen... voor het gebruik van chemische wapens. Het Witte Huis denkt na over een vergeldingsactie... en sluit een raketaanval niet uit. Verschillende organisaties zeggen dat het Syrische leger in de stad Douma... in Oost-Ghouta een ziekenhuis heeft aangevallen met gifgas. Daarbij zouden tientallen mensen zijn omgekomen. Sommige bronnen spreken van meer dan 75 doden. Intussen zouden de rebellen in Douma hebben aangegeven... dat ze willen vertrekken uit de stad en de krijgsgevangenen willen vrijlaten. Dat meldt de Syrische staatstelevisie. De rebellen zelf hebben dat nog niet bevestigd. De Duitse politie heeft vier mannen opgepakt... die van plan zouden zijn geweest om vandaag een aanslag te plegen... tijdens de halve marathon in Berlijn. Ze zouden toeschouwers en deelnemers met messen hebben willen aanvallen. De krant Die Welt schrijft dat de mannen bekender zijn van Anis Amri die in 2016 een aanslag pleegde op de kerstmarkt in Berlijn. Daarbij kwamen toen twaalf mensen om het leven. De man die wordt gezien als de hoofdverdachte... zou twee speciaal geslepen messen in zijn bezit hebben gehad... werd al langer gevolgd door de veiligheidsdiensten. Het appartement van een van de vermoedelijke medeplichtigen is doorzocht. De 116e Parijs-Roubaix is gewonnen door Peter Sagan. Tweede werd Sylvain Delier, derde plaats was voor Nicky Terpstra. Naar 50 kilometer voor de finish sprong Sagan weg... uit een peloton van 50 renners en wist hij op kop te komen... samen met een andere vroege vluchter, Dillier. De duo werd op ongeveer een minuut gevolgd... door Nicky Terpstra van Avermaat, Stuiven en van Marken. Maar Sagan en Dillier wisten die groep... tot aan de wielerbaan van Roubert voor te blijven. Daar klopte Sagan Dillier in de slotsprint. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen in Enschede... en drukt FC Twente dieper de degradatiezone in. Heerenveen en Groningen bleven steken op een 1-1 gelijkspel... En ook FC Utrecht speelde gelijk tegen ADO Den Haag. In blessuretijd wist Utrecht er nog 3-3 van te maken. Marco Verhoef, het weer. Ja. Het weer, uh, het weer is uh, prima. Het weer is lenteachtig. Uh, temperaturen liggen in het binnenland boven de 20 graden. Vlak aan zee is het veel kouder. Dat komt omdat de wind even van zee is gaan waaien. En het Noordzeewater is natuurlijk nog echt heel erg koud. En daar merk je de gevolgen dan meteen van op het strand. Dat zou morgen weer kunnen gebeuren. Dat in de loop van de dag daar wat afkoelt. Verder hebben we temperaturen morgen opnieuw in het binnenland... van 20 graden of net iets meer. De zon schijnt geregeld te trekken. Wat sluierwolken over een deel van de dag. Morgen is het droog. Misschien dat er in de avond in Zeeland een bui valt... En dinsdag is de kans op buien dan overal wat groter... maar het blijft dan gewoon ook zacht. Woensdag hebben we weer een droge dag met zon. Een donderdag vrijdag kleine kans op een bui... en het blijft steeds 15 tot plaatselijk 20 graden. Jolanda van der Velde, waar hebben ze het raampje open in de file? Nou, ik zou hem dicht houden in ieder geval op de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Daar staat een auto in brand, dus dat geeft een beetje rook en de nare lucht. Tussen afrit Hoendelo en Knopenbeekbergen Beekbergen vijf minuten vertraging. Twee rijstroken zij dicht en tien minuten vertraging tot slot op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Het is langsgebreid tussen Best en Moergestel.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 Veel sport ook in deze namiddag. En begin van de avond straks de tweede helft van Ajax tegen Heracles. Het is daar 0-0 bij rust. En het vervolg van die Grand Prix Formule 1... waar dus de beide Red Bulls al vroeg uitvielen. Verstappen en Ricciardo. Hoe staat het er nu voor, Hans van Lozenhoort? Ja, we hebben ondertussen gezien wat er uh, aan de hand is bij de auto van uh, Ricciardo. Er was verder geen ongeluk of zo, maar hij, alles viel uit. Hij gaf gas en... Geen lampjes meer op het dashboard, alles viel uit. Geen tractie meer, geen vermogen meer, niks. De Australië stuurde zijn Red Bull gewoon naar de buitenkant van de baan al in de eerste ronde. En voor hem was het feest direct voorbij. Enkele ronden later dus ook voor Max Verstappen. Gaan we nu naar de kop van het veld. Daar komt Sebastian Vettel voorbij met een voorsprong. Van dik drie seconden op Valtteri Bottas in de Mercedes. Dan volgt Rijkonen op de derde plaats. Weer drie seconden daarachter. En dan een ja de Lewis Hamilton. Ondertussen op de vierde plaats. Hij is enkele ronden geleden. Is die Pierre Gasly gepasseerd. De verrassing van de dag mag ik toch wel zeggen. De Fransman die rijdt in de Torre Rosso met de Honda motor. Waar al zoveel kritiek op was de laatste jaren. Gasly rijdt op een prima vijfde plaats voor Kevin Magnussen En Magnussen die rijdt met die Haas auto ik weet nog wel, die auto's die bij de eerste Grand Prix allebei uitvielen door een verkeerde bandenwissel. Uh, het, het wiel zat niet vast bij, bij de Haas-auto's, Waardoor ze hun vierde en een vijfde plaats in de Grand Prix van Australië verloren. Nu dus, in ieder geval, uh, Magnussen op de zesde plaats in de wedstrijd. Er zijn nog, kijk, we zitten in de dertiende ronde, dus er zijn nog 44 ronden te rijden in de grote prijs van Bahrein. Jeffrey Herlings doet ontzettend goede zaken in de stand om het wereldkampioenschap, Sebas. Want aan het begin van de dag stond hij gelijk met Antonio Cairoli, de negenvoudig wereldkampioen uit Italië. Maar als het zo door blijft gaan zoals het nu gaat, dan breidt Herlings de voorsprong op deze zondag uit tot tien punten. Tien punten komt hij dan voor op de Italiaan. Jeffrey Herlings, 23 jaar. Uit Elsendorp van Origine, woonachtig in opload tegenwoordig. Ligt uh, inmiddels zes seconden voor op Antonio Cairoli die een foutje heeft gemaakt. Een minuut of zeven, acht geleden uh, zijn motor buiten het spoor neerzet. En de, de snelheid helemaal kwijt was. En daar echt wel een seconde of drie, vier verloor. Herlings had het meteen in de gaten. Gaf wat extra gas bij en heeft dus inmiddels de voorsprong uitgebreid. Nu zelfs tot zeven seconden bij het ingaan van de laatste tweeënhalve minuut. Daarna nog twee ronden te rijden voor Jeffrey Herrlings. Maar hij is onderweg... naar zijn 70 70ste Grand Prix-zegen... in zijn loopbaan. Zijn negende op het hoogste niveau. En dat allemaal in het hol van de leeuw. De eerste van drie Grand Prix's die we dit seizoen rijden... in Italië. Maar de grote Italiaan... Antonio Cairoli... leidt een nederlaag vandaag op zijn thuisbaan. Alhoewel... We zijn bijna duizend kilometer bij zijn geboorteplaats verwijderd. Want dat ligt op Sicilië. En we rijden vandaag helemaal in het noorden van Italië tegen de Dolomieten aan. Maar toch, Cairoli in Italië gaat een nederlaag leiden. leidt bij het ingaan van de laatste twee minuten. Real Madrid tegen Atletico Madrid. Dat moet je niet alleen de doelpunten te tellen, maar ook de kaarten. Hoe zit het met het vernijn, Richard? Ja, dat vernijn. is er eigenlijk al vanaf het begin, Hugo. Vier gele kaarten tot nu toe uitgedeeld door scheidsrechter Fernandez. Het is een harde wedstrijd, maar het is ook een snelle wedstrijd met veel kansen. Vooral voor Real Madrid, dat aanvalt, dat beter is. Maar Atletico Madrid doet het eigenlijk altijd goed tegen Real Madrid. En is langzij gekomen, vier minuten na die prachtige goal van Ronaldo is het via Antoine Griezmann gelijk geworden. 1-1 dus en uh, het was een prima aanval, moet ik ook zeggen, van Atletico via Partie. Vitolo ging door op Navas. Die keren zijn inzet nog. Farane kon de bal vervolgens maar half wegwerken. En Griezmann stond zoals zo vaak op de goede plek en noteert zijn achttiende goal van dit seizoen in La Liga. Vooral de laatste maanden is hij uitstekend op Dreef. De Fransman voorin natuurlijk als die gevaarlijke sluipschutter van Atletico Madrid. En vervolgens na die 1-1 van Griezmann een hele grote kans voor koken. met een fantastische reflex ook van Navas. De grootste kans ...van Atletico Madrid in deze wedstrijd. Anders was het dus zelfs 1-2 geworden. En daarna is Ronaldo uit het veld gehaald door uh, Zinedine Zidane. Nu ligt uh, Garrett Bill geblesseerd op de grond. Ronaldo dus gewisseld. Hij leek dat heel cool te ondergaan. Want het gebeurde al vroeg in minuut 63. Maar op het moment dat de camera schakelde... ...zag ik toch even wat venijn en wat misbaar richting uh, Zinedine Zidane. Nu even een shot van uh, Ronaldo... Die daar uh, ja, rustig met beide benen op een uh, soort uh, ijskist naar de wedstrijd uh, zit te kijken. Hij dus op de bank of hij dan gespaard wordt voor de return. Dat lijkt me toch eigenlijk niet in de Champions League tegen Juventus. Want dat wordt uh, over dat een paar gespeeld. dagen in Madrid een uh, formaliteit. Ja, inderdaad, na die 3-0 overwinning van afgelopen dinsdag. Maar uh, misschien wil Zinedine Zidane Ronaldo toch wat rust geven. Ik vind het uh, opmerkelijk. Het is 1-1 uh, nu in minuut 70. Gaat... Uh, Atletico er weer vandoor. Aan de rechterkant, dit zou nog iets kunnen opleveren. Daar is het schot en daar is ook opnieuw een redding van Navas. Het schot was van Saul. Minuut 70, 1-1 de tussenstand. Mike Teunissen werd vandaag heel mooi elfde in Parijs-Roubaix. Hij probeerde een paar keer weg te springen... en heeft uh, tijdens de wedstrijd de hele kop van de wedstrijd om zich heen zien fietsen. Dat moet een mooie gewaarwording voor hem zijn geweest. Mocht niet zo zijn voor een top-10-klassering. Steven Dalenboud, ving hem op. Zo, dat was bepaald geen anoniem dagje voor jou vandaag. Ja, ik ging wel lekker um, ja. uh, Ik probeerde het te anticiperen Maar ja, dan uh, mij willen dus ze niet laten rijden. En dan ze uh, zakken en die mannen en dan rijden ze in één keer wel weg. was een beetje spijtig. Ik had op een ander verhaal, ver, verloop gehoopt, maar goed. Ja, het ging die grote man mannen, terwijl ik te ver. Ik denk wel dat ik mee kon eigenlijk, maar uh, ik zat op 100 meter. En uh, ja, dat rij je niet dicht als die mannen volgaan, dus... Uh, ja, kwam ik in die groep erachter terecht en dan rij je zo ook allemaal niet. En uh, ja, ik zat met goede benen. Dus. Maar ik probeerde nog een achtergronding op gang te zetten. En toen bleef ik met een paar man over. Ja, ik voelde me echt goed. Want uh, ik voor de laba, rijd ik zo nog allemaal uit het wiel. Ja, het is, is eigenlijk wel jammer dat je dan, uh, ja, het dan moet doen met de elfde plek eigenlijk. Want er zat eigenlijk nog wel meer in. Maar, maar even terug naar, naar dat moment in het bos. Hè. We zien jou daar naar voren schuiven. Kun, ja, kun je uitleggen wat, wat daar gebeurt? Ja, hoe dat ontstaat, die, uh, die aanval? Ja, een opleving. Um, ik kwam met snelheid van achteruit en uh, ja, ik denk, we uh, proberen het gewoon. Je voelde je goed? Ja, ik voelde me goed en ik kreeg Gilbert mee, dus dat was eigenlijk ook goed. Um, ja, dan springt Pollet er naartoe en die rijdt dan weer niet en uh, ja, wat ik zeg, dan rijden ze wel achter ons aan en dan rijdt vervolgens we de weg en die laten ze dan wel rijden. En, en... Ja, ik bedoel, ik had gedacht dat ze het iets anders aan zouden pakken, maar uh, nou ja, dat moet je een beetje geluk mee hebben. Hoorde jij nou ook zeggen, ja, als ik iets langer had gewacht, dan was het misschien anders uitgepakt? Had het misschien anders uitgepakt? Nee, want ik, wat ik zeg, ik zat gewoon te ver op Monsant want ik, had niet echt, uh, ja, ik was gewoon goed van. Dus het is niet dat ik daar al echt energie had verspeeld, die ik later tekort kwam. Ik zat gewoon te ver en uh, dat is eigenlijk jammer. Ik kom je hier in dat groepje aan op de baan. Ja, die sprint beschrijft hij nog eens. Ja, dat is ook weer zo typisch. Hè. Dan, uh, ik zat in het midden van de groep en ze komen net van achteruit. En dan rijdt er nog een groepje achter ons, die draait net voor ons de baan op. Dus ik zit nog half te remmen. En joh, het is allemaal, uh, was allemaal niet echt heel denderend. Maar ja, goed. Ja, ik hoop er nog tot tien te rijden. Dat staat dan altijd wel lachen. Maar uh, ja, zelfs dat zat er niet in. Maar goed, uh, ik kan me optrekken aan een goede koers. En uh, wie weet er in de toekomst een paar keer meespelen. Motorsport, MXGP, De eerste mans al gewonnen door Jeffrey Herlings. Sebas, en nu? Hij gaat de tweede match ook winnen. Is bezig inmiddels in aan de laatste ronde. Jeffrey Herlings soeverein hoor. De voorsprong op Antonio Cairoli is inmiddels gegroeid tot 15 seconden maar liefst. Cairoli heeft zich neergelegd bij de nederlaag die hij gaat leiden. En zo gaat Jeffrey Herlings de derde, zijn derde Grand Prix zegen behalen van dit seizoen. En dat terwijl we nu pas bezig zijn aan de vierde Grand Prix van dit jaar. Kortom, Herlings is de beste, gaat de leiding in de stand om de wereldtitel. Ook weer teruggrijpen. En als de situatie in de laatste halve ronde zo blijft zoals die is. Herlings 1, Cairoli 2. Wordt het verschil 10 punten tussen de twee grootheden uit de MXGP Jeffrey Herlings. Dit is eigenlijk de eerste keer dit seizoen dat ik hem een foutloze zondag zie rijden. De starts liepen prima. Die in de eerste manche helemaal. Daar pakte hij de kopstart. In de tweede manche moest hij alleen Cairoli een paar minuten voor zich dulden. En verder hebben we Herlings eigenlijk amp. Of eigenlijk helemaal geen foutjes zien maken op deze keiharde baan... in het noorden van Italië, in de buurt van Trento. Je ziet ook nu in de laatste kwart ronde dat hij het gas al een beetje loslaat. Maakt een paar mooie showsprongen. Gooit dat achterwiel van links naar rechts, zet die machine in de lucht. En daar is genoeg ruimte voor op dit circuit. Een paar keer helemaal dwars hoog gesprongen op dit circuit... met een hele hoop natuurlijke hoogteverschil. Laatste bocht linksaf. En daar komt Jeffrey Herlings zijn zeven. De Grand prix zegen uit zijn loopbaan is binnen. Beide voeten los van de motor. Zo viert hij deze Grand Prix-zege. Zijn derde van dit jaar. Cairoli onderweg naar de streep. De 32-jarige Italiaan leidt dus een nederlaag in eigen land. En staat naar vier van de 20 Grand Prix in 2018 op 10 punten achterstand van Herlings. Herlings 1. Caroli, twee, de December derde in deze tweede match. En ook nog noemen Glenn Koldenhof, want hij heeft het keurig gedaan. Eindigt op de vierde plaats. Ja, Herlings wel. Uh, onze Max niet. Uh, Hans Verlozenoort, wat is de stand van zaken zonder Max? Ja, de stand van zaken ja, zonder Max en ook uh, zonder Ricciardo moet ik zeggen. Geen redbos in de baan, dus dan richten we ons maar even op de Ferraris. Een pitstop op dit moment van Kimi Raikkonen, de Finn. Hij lag op de... Derde plaats. Nu is hij binnengekomen. Waar komt hij op de baan terecht? Dat is even de verrassing, want er zijn de twee Mercedes zijn namelijk nog niet binnen geweest. Zijn teamgenoot Sebastian Vettel wel... Die ging als eerste van de toppers een nieuw setje banden halen. En Vettel zakte daardoor terug van de eerste naar de vierde plaats. Dat wordt dan nu automatisch een derde, omdat rijkonen ook binnen is geweest. Dat betekent twee Mercedes'en nu aan de leiding. Maar ook bij Mercedes staan ze klaar voor een pitstop. Ook bij Mercedes wachten ze. En wie komt er dan binnen? Nee, ze stonden te wachten en ze zijn weer naar binnen gestuurd de pitbemanning. Dus dat betekent dat er nog even doorgereden wordt. Door zowel Hamilton als ook door Bottas. Dus die gaan misschien wel proberen om het tempo nu heel hoog te houden. Een paar rondjes lang in te lopen op Ferrari. En dan op een iets gunstiger moment een pitstop te maken. Waarbij het dus interessant is wat de bandenkeuze gaat worden. Want ja, Vettel en Raikkonen zijn nu allebei op een iets hardere compound eh, onderweg dan waar ze mee gestart zijn. Dat is verplicht. Je moet twee verschillende soorten banden gebruiken tijdens de race. En nu dan de pitbemanning van Mercedes die ten tweede malen naar buiten rent. En is het wachten op welke auto binnenkomt Bottas aan de leiding. Hij heeft een voorsprong van 10,5 seconden op Lewis Hamilton. Daarachter op 7,2 seconden Vettel. Dan en op de vierde plaats. Nog steeds Pierre Gasly. We gaan luisteren naar de beste, Nederlanden. We gaan luisteren naar de beste Nederlander van vandaag in Parijs Roepen. De man die vorige week nog won, Nicky Depstra, is bij Steven Dalebout. Ja, die vers van het podium af is gestapt en een beetje in zijn handen staat te knijpen. Ja, de, de, de blaren staan erop, hè? Ja, het één jaar uh, heb ik er geen last van en uh, nu wel, ja. De vellen hangen, hangen er echt bij. Ja, maar weet je, dat, uh, dat hoort erbij, dat, uh, Daarom is het ook zo'n koers. Uh, en uh, zodra je die eerste bladen hebt, doet het pijn. Maar ja, dan, uh, dan moet je gewoon doorgaan. Uh, en doen de benen pijn, pijn, pijn uiteindelijk meer pijn uh, dan die blaadjes op de handen. We zagen kwiksterpen aanvallen, uh, Gilbert, Stibar en op een, op een gegeven moment was het ook Sagan. Dat was volgens mij het moment van de koers, hè? Volgens jou ook? Ja, zeker. Hij neemde op een goed moment uh, dat wij met de ploeg eigenlijk niet in de eerste lijn zaten. Uh, hij pakte een sneller onwijs uh, voorsprong en dat heeft hij uh, supersterk weten vast te houden. Hoe kan dat, hoe kan dat gebeuren? Want jullie, waren, ja, jullie zagen er zo scherp uit en dan in één keer ja, waren jullie even niet uh, nergens te bekennen. Ja, dat is wielrennen, Je kan niet altijd op de eerste rij zitten. Nou, Jij ja, is het zo simpel. Ja. Kunnen we kunnen er maar tien op de, op de eerste tien rijden. Ja. Hoe was het? Uh, was ook, vooral in die fase waren er veel valpartijen. Hoe uh, Ben jij daarmee omgesprongen? Heb je daar last van gehad? <coughs> Gelukkig uh, zijn wij redelijk uit de gebleven... En dat is ook een van de redenen dat we vroeg van voren wilden wilde koersen ook de eerste strook al, omdat er ook modder lag. Vannacht heeft het weer geregend, komen we weer modder op die strook en dan wordt het spiegelglad. En dan kan je maar beter van voren zitten dan, ja, dan, dan van achter in ellende. Nou uiteindelijk komt er dan een soort strijd tussen jou en Sagan, hè? alleen zit er dan steeds een minuut tussen. Op welk moment had jij door van ja, dat, dat, dat, dat gaat het toch niet worden vandaag? Um, ja, dat gaat met ups en downs. Uh, Na Carrefour, uh, de larpen, die, die laatste super slechte strook uh, kwam wel even dichtbij. Toen had ik, uh, kreeg ik weer een klein beetje hoop, maar uh, maar toen hield hij het goed vast. En uh, ja, de laatste drie kilometer wist ik wel zeker dat, uh, dat we het niet meer gingen halen. Nou goed, je staat wel op het podium hier. Je hebt vorige week de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Dus jou, jou, jou jouw seizoen. Nou ja, voorseizoen was sowieso al geslaagd. Ja. Seizoen, misschien, het hele seizoen ja, misschien wel. Uh, dit is een voorjaar uh, voor waar, uh, waar ik niet had durven dromen eigenlijk. Dit is uh, ongelooflijk. Dankjewel. En de vraag is natuurlijk, wat voor liedje had hij voor ons Nou ja, ik had altijd te denken, welke songtekst is die uh, zin die, die zei... Er kunnen er maar tien bij de eerste tien rijden? Niet, hè? Nee. nee is een verwijzing dat... naar, nou, er kan er maar één de winnaar zijn... van Henny Huisman. Is dat een letterlijke zin? Ja, ja. ja. Ah, okay. ja, ja. Um, we gaan Ajax, tweede helft begonnen. Ajax speelt tegen Herakles. Het was nog rust, uh, in de rust was het nog 0-0. En ook nu vrees ik dat er voor de mensen die uh, ja, Ajax een warm hart toedragen... nog niet gescoord is. Dat klopt. En, uh, nou ja, het is niet dat het heel slecht gaat. Alleen, het is die bal er niet in. Het zou nu kunnen gaan gebeuren als er iemand tegen de bal aanlooprandje straft op gebied. Dat doet iemand wel, maar die is van Heracles. Montero namelijk. En dan uh, schiet Heracles over het algemeen die bal zo, veel, zo hard mogelijk naar voren. In dit geval richting Gladon. Maar gaat hij via Vigo over de zijlijn. Dus kan Heracles gaan gooien, ingooien aan de rechterkant van het veld. Geen wissels aan beide kanten in de rust. En uh, ja waarom zou je ook? Want uh, het staat nog op 0-0. Dat is voor de rakelers goed genoeg om alles te laten staan zoals het is... als je niemand per se hoeft te wisselen. We hebben ook nog een paar kansen gehad. Kuwas had nog een vrije trap kunnen hebben. Dat was aan het begin van de tweede helft nog even een discussie... tussen Kuwas en Nijhuis. Kuwas heeft uh, tot twee of drie keer toegevraagd in de wedstrijd. Nu aan uh, Nijhuis weet je wel zeker dat dat geen uh, vrije trap slash penalty was... want dat was op randje van het strafsoeggebied een duel met Christensen. Maar Christensen kreeg Kuwas uh, keurig netjes omlaag... En... Keurig netjes omlaag betekent eigenlijk in Nijhuis taal. Er is niet zo gek wel aan de hand. Kunnen we lekker doorspelen. En dat vond QS duidelijk niet. Nu heeft hij de bal op de achterlijn. Probeert hij hem voor te zetten. En eigenlijk probeert hij uiteindelijk gewoon een hoekschop te krijgen. Want dat is wat er gaat gebeuren. Hij gaat een hoekschop krijgen via de voet van Schöne. Gaat de bal over de achterlijn. En QS gaat zelf die hoekschop nemen. Even kijken wie er allemaal mee naar voren toe gaan. Baas onder andere zien we gaan. Wuitens zien we gaan. Breukers is ook mee naar voren. En dan heb je de grote mensen bij Herakles die eventueel zouden kunnen koppen. Met Gladon erbij. wel zo'n beetje gehad. Een strak getrapte bal richting de penaltystip. Opgevangen op het middenveld door Van Ooyen. Dan kan die aanval van Herakles even doorlopen. Maar Van Ooyen krijgt de bal niet onder controle. Van de Beek gaat ermee vandoor. Dan is het 4 tegen 2 als Ajax opschiet. Neres krijgt de bal niet lekker mee van Van de Beek. En dat betekent dat ze dus niet opschiet. En uiteindelijk Navratil ervoor zorgt dat uh, Herakles gewoon in balbezit komt. En dan Castro zorgt ervoor dat die bal niet over de achterlijn heen gaat. Dus dat Herakles ook in balbezit blijft. Herakles heeft ook zijn kansen gehad voor rust om te scoren. Kuwas was er dichtbij. Maar uh, deed het niet goed. Gladon was er vlakbij. Maar... Uh... Ajax heeft echt 6, 7, misschien wel 8 van dat soort mogelijkheden gehad voor rust. Dus het is echt een mirakel dat het nog 0-0 staat. En uh, je zou kunnen zeggen, misschien moeten ze wat vaker het tempo omhoog gooien dan uh, wat ze tot nu toe gedaan hebben. Maar op zich doen ze het vaak genoeg. Het enige wat ze niet vaak genoeg doen is een doelpunt maken. Dat is het enige dat eraan ontbreekt in het Ajax-spel van vandaag. 50 minuten onderweg, 0-0 tegen Herakles. Een te laag tempo. Hoe zit dat in Madrid? Real Atletico, Richard? Ja, bij Vlagen een moordentempo. Prachtige wedstrijd met veel kansen. En spannend natuurlijk ook. Minuut 83, 1-1. Real Madrid is de hele wedstrijd beter. Heeft veel meer mogelijkheden gekregen dan Atletico. Maar de geslepen ploeg, zo zou ik het willen noemen, van Diego Simeone... zit nog uitstekend in de wedstrijd. Vasquez, de middenvelder, aanvallende middenvelder van Real... komt nu weer terug. Zinedine Zidane heeft al drie keer gewisseld. Vasquez aangeslagen na een harde overtreding. Hij moet dus door... Om dat... Modric, Casemiro en ook Benzema al gebracht zijn door uh, Zidane. Real Madrid heeft uh, kansen gekregen. Ook weer in de laatste tien minuten. Een kopbal van Gerrit Bill. Nog een uh, schot gezien van uh, Kroos was het. Uh, volgens mij nu is het uh, Marcelo naar Isco. Ook hij dus ingevallen. Prachtige speler. Marcelo nu met een uh, diepe bal richting uh, Bill. Niet zo heel veel van gezien. Speelt de laatste tijd ook uh, niet zoveel bij Real Madrid. Maar kreeg nu de voorkeur boven Benzema via Juan Fran. Gaat de bal nu over de achterlijn Real Madrid diep op de helft van Atletico. We zitten dus in de laatste minuten. Ramos nog even kijken of dit iets oplevert via Kroos naar Modric. Maar zoals bekend, Atletico Madrid kan ook uitstekend verdedigen. Houdt de ruimtes heel klein. En zo is het ook voor Real Madrid niet echt makkelijk om er doorheen te komen. 1-1 nog altijd. Het is Ferrari tegen Mercedes. Vandaag de Red Bulls doen sowieso helemaal niet meer mee. Hans... Ja, en het mooie van, uh, van de strijd op dit moment is het feit dat Lewis Hamilton aan de leiding gaat... en dat Sebastian Vettel er vlak achteruit is, de Mercedes voor de Ferrari. Maar ja, wel met de wetenschap dat Hamilton op binnen moet komen. Die moet nog een pitstop maken. Maar de vraag is, hoeveel pitstops gaat hij maken? Hamilton, nu moet hij een aanval pareren van Vettel. Vettel wilde langs. Vettel komt nu aan de binnenkant en langs, langs de Mercedes. Maar... Ja, Hamilton geeft geen krimp. Dus ja, dat is toch een, een uitermate spannend moment. Bottas zit daar vijf seconden achter. Daarachter weer Raikkonen. Dus Mercedes-Ferrari, Mercedes-Ferrari. Ja, het, het is een spannende strijd. Waarom? Omdat we niet weten of Mercedes twee of drie pitstops gaat maken. Bandenleverancier Pirelli heeft gezegd... je bent het snelst onderweg als je twee pitstops maakt. Dus het is of één of twee pitstops. En ja, als Hamilton besluit om een paar ronden langer door te rijden... dan is één pitstop waarschijnlijk... Voor hem voldoende. En de vraag is of hij dan voldoende snelheid uit. Nu de aanval van Vettel. Hij is er langs aan de binnenkant bij het insteken van de eerste bocht. Naar rechts op het circuit. Daarna het gemene knikje door. Waar Verstappen is gecrashed tijdens de training. Hamilton aan de leiding. Of Hamilton op de tweede plaats. Achter Vettel. Bottas 3, Raikkonen 4. En Gasly op de vijfde plaats. Jan, wordt je warm of koud van deze race? Zonder Max? Ja, kijk, wij zijn van die <laughs> oppervlakkige uh, kijkers. Wij kijken voornamelijk voor Max. Uh, jij bent uh, het race-dier, maar is het uh, pakkend? Eh, nou, het is op zich wel leuk, omdat uh, Vettel die kwam uh, eerder binnen om uh, andere banden te monteren. Hij rijdt nu op dezelfde band als Hamilton. Hamilton reed langer door. Dus vanaf het moment dat de andere met nieuwe banden rijdt, is de andere op jou aan het winnen. Ja, alleen toen kwam uh, Vettel achter bij Hamilton erop. En Hamilton heeft hem gewoon ongeveer een rondje een beetje opgehouden. Dus dat voordeel wat hij had, heeft hij een klein beetje gerelativeerd. Maar Vettel zal nog een keer binnen moeten komen. Verwacht ik. Hamilton eh, ook nog één keertje. Alleen dan heeft hij nieuwe banden met eh, weinig, eh, weinig benzine. Dus eh, dat gaat nog spannend worden. En we hebben Bottas en Raikkonen die daar op het vinkertouw zitten. Dus, dus eh, het gaat allemaal afhangen van de bandenstrategie. Eén ding wat wel leuk is om te zien is dat Gasly met die Honda-motor waar McLaren ja. volgend jaar... Geen euro voor over, over had, eh, maar wel heel veel euro's van gekregen Hij heeft. Die, die, die recht gewoon fantastisch op die vijfde plaats. Mooi om te zien. Hans, Hans komt Hamilton al binnen. Uh, ja, ze staan klaar voor Hamilton. En nu stuurt hij inderdaad de pitstraat in. En nu moeten we even kijken. En uh, Jan Lammers zal dat ongetwijfeld met mij doen. Welke banden eronder gaan bij de bolide van Hamilton. En het is de band met het witte profiel. Met het witte profiel. Dat is dus één categorie zwaarder dan soft. Dat is medium. Dat betekent dat Hamilton op deze banden uh, de race zal gaan proberen uit te rijden. Dus geen pitstop waarschijnlijk meer voor Hamilton. En waarschijnlijk nog wel eentje voor Sebastian Vettel. En dan zullen we zo dadelijk in het laatste uur langs de lijn meemaken... wie dat het slimst aanpakt, want dan is de finish van de Formule 1... en dan ook het restant van Ajax tegen Heracles. Het staat na 55 minuten nog steeds 0-0. En bij Real tegen Atletico in de slotfase is het 1-1. Graag tot zo. Radio 1. Er is 1 kilo droge hennep gevonden en 4 gram speed. Meer dan 1000 mensen worden jaarlijks uit een woning gezet... vanwege de vondst van cannabis. Het is zo'n impact dat je uit je eigen huis moet. Stress, eh, komt daaraan denken. Wat moet ik? Hoe moet dit verder? Maar in de strijd tegen hennepplantages... gaan de burgemeesters soms wel heel ver. Lijkt dat de burgemeester onderhand de lokale officier van justitie... de lokale boevenvanger is geworden. Het was zelfs zover dat ik gewoon meer had in mijn leven. en denk ik van waar heb ik het allemaal? Zo meteen om 7 uur in Reporter Radio, de burgemeesters en de War on Drugs. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ken je Tello? Dat is de handige boekhoudtool voor ZZP'ers... waarmee je btw-aangifte in no time is geregeld. Lieverd, de film begint over 5 minuten. Joep, doe ik nog even de btw-aangifte.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 ZZP'ers doet de boekhouding met Tello. Ga naar Tello.nl. Tello met een W. Bij Lusak Hogeschool studeer je in kleine klassen. Met persoonlijke aandacht en maximaal resultaat. Bezoek een van onze open avonden. Kijk op Lusak.nl voor data en locaties.